Drie uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Je staat er niet altijd bij stil dat als je je brood, je krentenbol of je pondkaas bij het winkeltje om de hoek afrekent met de PIN, dat dat dan elke keer ouw is voor de ondernemer. Die betaalt bij elke pintransactie een cent of zes, zeven. En dat is meer, wat heet het dubbele van wat de supermarkt betaalt. En inderdaad, dat is niet eerlijk, zegt bakkerszoon Remco van de Veer uit Barneveld. Hij komt in actie, vertelt u ze over in één vandaag. We gaan verder naar het NOS-journaal. Hier is Lieselotte Thomassen. Het kabinet wil ervoor zorgen dat toeristen... niet alleen maar de vaste trekpleisters bezoeken... maar ook naar andere plaatsen in Nederland gaan. Staatssecretaris Keizer schrijft aan de Tweede Kamer... dat zo'n actief spreidingsbeleid nodig is... vanwege de bedreiging van de leefbaarheid, met, in met name Amsterdam. Het aantal toeristen is vorig jaar met 11 procent gestegen... tot 17,6 miljoen... en de druk op de grote toeristische attracties wordt te groot... Daarnaast wil Keizer ook dat meer provincies... economisch profijt hebben van de toeristen. In Turkije zijn vier mensen opgepakt die plannen zouden hebben... voor een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Ankara. Volgens Turkse staatsmedia zijn het vier Irakezen... die banden hebben met terreurbeweging IS. De Amerikaanse ambassade bleef vandaag dicht... vanwege de terreurdreiging. Amerikaanse inlichtingendiensten hadden de Turkse politie... over de plannen ingelicht... De politie arresteerde twee verdachten op een snelweg bij Ankara. De andere twee werden opgepakt in de stad Samsun aan de Zwarte Zee. In de Syrische regio Oost-Kuta zijn de eerste hulpconvooien aangekomen. De rode halve maan kwam met lege autobussen... waarmee burgers geëvacueerd kunnen worden. Kort daarna arriveerde de eerste van 46 trucks van de VN... waarmee voedsel en medische hulp worden gestuurd. Volgens het Rode Kruis is dat een enorm belangrijke stap... Het is voor ons echt een race tegen de klok om, om de mensen de levensreddende hulp te kunnen bieden die ze, ze keihard nodig hebben. Ze zijn ook al, al maanden gebombardeerd van alle kanten. Ze kunnen eigenlijk nauwelijks schuilen. We horen dat letterlijk elke dag mensen sterven door het gebrek aan hulp. Ja, we kunnen ze nu weer een heel klein beetje hulp geven. Volgens de VN zijn bij legerbombardementen in oost ghouta zeker 600 burgers omgekomen. De Syrische president Assad gelooft niet... dat de humanitaire situatie kritiek is. Hij noemt dat een belachelijke leugen. Stef Blok wordt woensdag beëdigd... als minister van Buitenlandse Zaken. Vanmiddag heeft hij een gesprek met premier Rutte. Blok is de opvolger van Halbe Zelstra. Die moest onlangs aftreden omdat hij had gelogen... over een bezoek aan president Poetin... De 53-jarige Blok was in het vorige kabinet minister voor Wonen en Rijksdienst... en daarna minister van Veiligheid en Justitie. Op veel plekken in Nederland is vanmiddag het luchtalarm om 12 uur niet afgegaan. Meerdere veiligheidsregio's melden dat de oorzaak een technische storing is. Of het om een landelijke storing gaat, wordt nog uitgezocht. Op een begraafplaats in het Gelderse Lobit zijn dit weekend zeker acht grafstenen vernield. Ook lagen er bierflesjes en glasscherven tussen de graven. Het kerkbestuur heeft aangifte gedaan bij de politie. Volgens omwonenden is het de tweede keer in anderhalf jaar tijd dat er vernielingen zijn. De graafschap doet geen aangifte na de rellen op het veld bij Go Ahead Eagles. Gisteren renden aanhangers van Go Ahead het veld op na afloop van de verloren wedstrijd. Ze belaagden spelers van de graafschap. De directeur van de club uit Doetinchem zegt... dat het aan GoHead Eagles en de KNVB is om straffen aan de supporters uit te delen. Wel vindt hij dat de aanhangers een stadionverbod moeten krijgen. Zo krijg je de stadions weer plekken waar je gewoon veilig naar voetbal kunt kijken. We hebben het zelfs twee jaar geleden gehad. Toen hebben we een wedstrijd zonder publiek moeten spelen. Daarmee straf je ook wel heel veel goedwillende supporters. Maar wat mij betreft richt je in eerste instantie op het straffen van de supporters... die dit soort van plegen. Het weer. Op veel plaatsen zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Met name in het noorden en het zuiden. Het is 9 tot 12 graden. Morgen meer bewolking en kans op wat lichte regen of motregen. Nieselot, dankjewel. Wijnand Zwaan meldt zich met verkeersinformatie. Ja, Suzanne, er staat een lange file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen knoopend Rijnsweert en Soesterberg. Zeven kilometer met ruim een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden is beter. Dat kan vanaf Utrecht via Hilversum over de A27 en de A1. Hallo, ik ben Topikus...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 Ook voor studentengeneeskunde een ideale alternatieve keuze. SomtUniversityOfFysiotherapy.nl Bestel nu je kozijnen en deuren bij je Provel-expert... en profiteer van 10% korting. Kijk op Provel.nl Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. SomtUniversityOfFysiotherapy.nl Met kras ziet u wereldsteden door de ogen van een local...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 Avro Tros. De vissers op Urk zijn ongerust nu het pulsvissen waarschijnlijk geen toekomst meer heeft. Frankrijk met die kleine scheepjes in Nederland met zo'n mooie, geweldige, moderne vloot. Dan moet je toch alles op alles zetten om daar op te komen. Ja, zorgen dus. Ook over de brexit... waardoor een deel van de Noordzee misschien onbegaanbaar gebied wordt. Minister Carola Schout is vanmiddag op het Vissersdorp. Komt ze de vissers hoop brengen? Nou, dat horen we na half vier. In de Wereld van Morgen aandacht voor stroperij... en hoe dieren zelf worden ingezet in de strijd tegen die stropers. Maar eerst de kosten van betalen. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Pinnen van de boodschappen wordt steeds het normaler voor de consument. Nou, fijn voor ons, makkelijk, maar voor het midden- en kleinbedrijf niet altijd. Een groeiende groep ondernemers verzet zich tegen de kosten... die de banken in rekening brengen voor pinbetalingen. In vergelijking met supermarkten betalen de kleine ondernemers soms een dubbel tarief. En dat kan zo niet langer, vindt Remco van der Veer, bakkerszoon uit Barneveld. Goedemiddag, van harte welkom hier. Ja, u keek eens rond in de zaak van uw ouders en u dacht, hier klopt iets niet? Nee, ik, ik bekeek de kosten inderdaad en uh, tot mijn verbazing zag ik dat het best wel een behoorlijk bedrag is uh, maandelijks. Uh, en uh, dat bracht mij eigenlijk op ideeën om eens gaan uit te zoeken wat het, uh, wat het bij andere ondernemers doet. Ja, en toen is er een actie begonnen op Facebook, dat ja. hebt u gedaan. Met, en wat is daar de bedoeling van? Nou, Mijn bedoeling is uiteindelijk om, om uh, dan wel in bundels of dan wel in andere uh, manieren de kosten van de pinnen omlaag te krijgen, zodat het uh, gelijk loopt met, uh, met uh, grote partijen. Ja, mm -hmm. Zoals supermarkten en uh, dat soort organisaties. Ja, maar daarvoor moet je eerst mensen vinden inderdaad, die met je mee uh, willen doen. Lukt dat al een beetje? Ja, dat, dat wil, uh, wil heel goed lukken. We hebben echt al heel veel aanmeldingen. Uh, het staat in allerlei vakbladen en allemaal, uh, andere publicaties zijn er, zijn er gezet. Uh, nou, dat zorgt nu wel voor de, voor de nodige aanmeldingen. Ja. Ja. Nou, verslaggever Ruben Messeling die bezocht uh, drie kleine ondernemers bij u in Barneveld... die de pinbetalingen te deur vinden. Twee uh, bruin en een maïshoog. 165 alsjeblieft. We... Ja, fijn, dank u wel. Ik ben in Bakkerszaak van der Veer in Barneveld bij Jaap van der Veer, eigenaar van de zaak. Er wordt hier druk gepint aan de kassa. Hoeveel betaalt u nou voor zo'n pintransactie? We zijn ongeveer kwijt uh, tussen de 5 en de 6 cent. Hoe zit gewoon in het verschil wat wij als kleine winkelier uh, betalen, uh, of detailhandel, ten opzichte van, uh, van de supermarkt. Die betaalt uh, een vast tarief van 3,2 cent. En en jullie betalen het uh, dubbele. Ja, en dat is uh, nou ja, waar we eigenlijk een statement uh, voor willen maken uh, naar de bank toe. Ja. Dit moet naar beneden, dit kan zo niet langer. Dan zou je ook kunnen zeggen, 5, 6 cent, waar hebben we het over? Weet je, wij gaan met kleine bedragen om, uh, variërend van, van 2 euro, 1 euro. En uh, ja, als je over die 1 euro uh, 5 cent moet betalen, dan uh, hou ik nog maar 95 cent over. Hoeveel bent u nou in een maand kwijt aan pintransacties? Ik denk dat het ongeveer voor ons ongeveer op 500 euro uh, per maand ligt. En dat is veel geld voor een bakker. Wat voor kaas is dit? Dus is jongbelegen kaas uit het Beemstergebied. Die wij veel verkopen in de winkel. Jan-Jaap Overheem, eigenaar van uh, de Zuivelhoeve in Barneveld... Stel, ik koop honderden van deze kazen. Hoeveel ben jij dan kwijt als ik ga pinnen? Zes tot acht cent. En dat is gewoon standaard. Dus het maakt niet uit of ik nou één bakje nootjes van 2,50 euro koop... of honderd kaas in een tasprop? Nee, dat maakt uh, helemaal niks uit. Wat vind je van dat bedrag? Ik vind het veel. En zeker nu ik heb gehoord dat de supermarkten bijvoorbeeld veel minder betalen... vind ik het heel veel dat wij betalen. Spaart u ook de piggy punten? Ja. En het euro als de euro 10, als het je zou ook kunnen zeggen, ik gooi die pinautomaat gewoon uit. Ik heb liever dat men pint, ja. want dan heb je ten eerste snel op je rekening... en ten tweede heb je gewoon niet de kassa uh, vol met uh, geld liggen... dat wat veiliger is voor je medewerkers. Heb je de bon nog mee? Je heeft net een heerlijke kaas gekocht. Hoeveel denkt u dat de ondernemer nu kwijt is aan deze pintransactie? Geen idee. Ik heb 1 euro of zo. Als ik dit zou hoor, dan valt het allemaal best mee met die 6 tot 8 cent. Ja, inderdaad. Ja, Mensen denken toch dat het veel, uh, veel duurder is. Harry van Hunnik, slager van beroep. Wat bent ze nu aan het doen? Ik ben nu aan het splitten. Dat houdt in dat ze wat uh, dunner uh, slaan en daardoor worden ze wat uh, malser. De zaak staat vol met hongerige klanten. Gebruiken de meesten nou de pin of cash? Tweederde van het aantal uh, klanten gebruikt nu de pin. Het voordeel is dat het uh, misschien wat sneller gaat... En het nadeel is dat het de kosten die daaraan verbonden zijn... Ik wil graag 2,5 ons boerenachterham hebben. 83 83 alsjeblieft. Nu is er een pincollectief gestart door uh, uw collega hier in, uh, in het dorp. Wat vindt u daarvan? Ik vind het een goede zaak. Want ik vind, waarom moet de een meer betalen als de ander? En het grootwinkelbedrijf heeft al zoveel voordelen. Ik vind dat eigenlijk een oneerlijke concurrentie. De banken die zeggen, supermarkten die hebben nou eenmaal meer transacties. Dat is marktwerking. Ja, dat, dat klopt. Maar het kan ook een verkeerde marktwerking ja. zijn. Dat ze te weinig om wordt gekeken naar de MKB's. Gaat u zich aansluiten bij dat PIM collectief? Natuurlijk. Want als je samen een vuist maakt, ben je sterker dan dat. Dat je alleen een heel klein vuistje hebt. Ja, in Barneveld waren dat. De ondernemers ondervraagd door uh, collega Ruben Messeling, Remco van der Veer, uw ouders, die hoorden we aan het begin in de bakkerszaak. Het zit ze echt hoog. hè? Ja, het is, ja, het is echt zo'n behoorlijk bedrag in de maand voor ons. Uh, dat wij, uh, ja, wij kunnen daar ook uh, bij wijze van spreken een weekendhulp voor aanstellen. Ja, en als ze uh, in, in een klein bedrijf moeten gewoon met, uh, met centen verdienen, zeg maar. Uh, en vooral uh, ja, in onze sector, in onze, in onze foodsector... moeten we het met, ja, met kwartjes en, en dubbeltjes verdienen. Mm -hmm. ja. Dus ook, uh, ook uh, ja, de pinterieven zijn gewoon een belangrijk punt uh, bij ons op de kosten. Een belangrijke kostenpost, ja. Ja. inderdaad. Ook hier is Gijs Boudewijn, uh, van harte welkom... adjunct-directeur van Betalingsverkeer Nederland. Dat betekent u regelt min of meer ons nationale betalingsverkeer? Dat is een mooie korte samenvatting. Ja, nou ja, ik probeer dat inderdaad even kort door de bocht te doen. Zeg, waarom hanteert u dan verschillende tarieven voor pinbetalingen? We horen 5, 6 cent bij de bakker, tot acht bij de kaasboer... en dan weer de helft bij de supermarkt. Nou, even een paar kleine misverstanden. Wij rekenen als, als vereniging geen, geen tarieven, dat doen de banken zelf. Het is dus, uh, on, onze leden, dat is, dat is marktwerking, daar, daar mogen wij niks over zeggen. Daar kunnen wij niks over zeggen, dat heeft met, uh, met mededinging uh, te maken. Uh, nog twee dingen. Eén uh, is, wat vergeten wordt, uh, is de kostenkant van het contante geld. Die moet je ook meenemen in, uh, in deze overwegingen. Uh, het is dus niet zo dat contante geld gratis is. Een pinbetaling dat is gewoon veel goedkoper dan een contante betaling. Dus tegen iedere... Pinbetaling staat ook een besparing op de contante betaling En dat vergeten ondernemers nog wel eens. Dus je moet dat wel even tegen elkaar wegstrepen. Ja, maar dat uh, verklaart nog niet waarom het in de ene winkel duurder nee, is dan in en de punt. Ja? Ten principale moet je eerst even wel het hele plaatje bekijken... dat contant geld kost ook geld. En dat betaal je dan bij dan pinnen. het pinnen? Sorry? En dat betaal je dan bij de Nee, dat, dat zijn kosten die heeft de ondernemer. Geld tellen, uh, opslaan in de kassa, uh, veiligheidsrisico's, et cetera. En uh, samen met de detailhandel is uitrekenen... dat de kosten van een betaling ongeveer 25 cent zijn, all-in. En van een pinbetaling contactloos, maar 15. En, dus de, en het banktarief is daar dan weer een onderdeeltje van. Oké, okay, dan heb ik van ja, de eerste maar... zit Een beetje moeilijk te kijken hierbij. Ja, maar maar even, ja? de, even de tweede. Hè. De, mm -hmm. Waarom dan ja? de, een verschil tussen de, zeg maar de bakker op de hoek... en, en, en, en het, de het groot winkelbedrijf, ja? de, de, de supermarkt. Ja, dat is toch ook markt. Iemand die inkoopmacht heeft, uh, ja, die heeft een betere onderhandelingspositie... als die over tarieven, en dat geldt voor de inkoop van mail... dat geldt voor de inkoop van pingdiensten. Dat is natuurlijk een algemeen economisch principe. Dat hoe groter je bent, hoe een betere onderhandelingspositie je hebt. En nou ja, Daarom snap ik ook dat uh, men probeert zich nu in een groter collectief te verenigen... zodat je meer inkoop macht krijgt. Ja, dan, dan nog even iets anders, want we hebben ook uh, vier grote banken benaderd uh, van, uh, goh, hoe zit het nou bij jullie met die tarieven? En die willen dan niks zeggen over de hoogte van nou, de, de aantrekkelijke tarieven die uh, zij de supermarkten aanbieden. Maar waarom die geheimzinnigheid? snapt u dat? Ja, dat, is natuurlijk, dat heeft te maken met de concurrentiestrijd om, om de gunst van juist die hele grote klanten. Uh, men heeft venstertarieven, hè, dit is ons standaardtarief. Maar hoe groter je bent, hoe meer onderhandelingsruimte je natuurlijk gaat proberen te creëren. En ja, die banken gaan elkaar natuurlijk niet vertellen wat voor uh, tarieven zij, zij uit onderhandeling in die concurrentiestrijd. Mm, het, het heeft toch dat dat iets... mag trouwens ook helemaal niet. Dus, uh, Nee, en, en, en toch, we hoorden net het verhaal van Remco en zijn ouders... en verder de andere mensen in de reportage. U snapt wel dat die kleine klanten er niet blij mee zijn dat het zo gaat? Ja, ik, ik, ik, ik snap het tegelijkertijd. Ik nog een keer, je moet wel het hele plaatje bekijken. Pina heeft... Heel veel voordelen, Ah, het is goedkoper dan contant. Het is veilig. Het is zeker in de food, Bakkers, slagers, kaas, is het ook veel hygiënisch. Want contant is ook nog vies. Dus het heeft voor iedereen heeft het, heeft het voordelen. Ik denk dat we daar ook over eens zijn. Je zei het zelf volgens mij ook. En dat blijft alleen hangen. Maar waarom moet ik nou als, als kleine eh, ondernemer ah. meer betalen dan die hele grote jongens? Ja, dat is nou eenmaal een economische wetmatigheid. Ja. En ja, een economische wetmatigheid, u gaf ook al aan, er zit, er zit wat marktwerking in. Wat kost het nou echt, een pinbetaling? Je bedoelt de totale kosten voor de winkelier... of het ja, tarief voor de bank nemen. Wat kost één keer pinnen? Nou, we hebben samen met de detailhandel uitgerekend... We, de, bank, de Nederlandse hmm. bank en, en de detailhandel... een contactloze pinbetaling. En, en dan moet je dus alle kosten meenemen. Dus de kosten van het afschrijven van de betaling met gas, licht, water, de kosten van de cashier, de loonkosten. Want dat heeft ook te maken met hoeveel tijd heb je nodig. Dat speelt natuurlijk vooral ook in het groot winkelbedrijf. En de, de laatste keer, dat is uh, mijn twee jaar terug... was de uitkomst een contactloze pinbetaling. Dat is de goedkoopste. Die kost all-in... 15 cent, een uh, contact, een gewone pinbetaling met pincode kost 19 cent en een contante betaling ongeveer 24 cent. Als je alle kosten die je als ondernemer hebt... Okay, en gemiddeld, dit gaat gemiddeld, dan, gemiddeld samenneemt. Ja. Remco, dit gaat hè, waar, waar jullie je druk om maken... Uh, om dat stukje wat je aan de bank moet betalen? Ja, zowel ja. aan de bank als het vervangen van automaten... waar je soms verplicht ja. naartoe bent. En laat ik vooropstellen dat wij uh, echt voor pinnen zijn. Uh, want inderdaad, het is hygiënischer. Uh, er zitten allerlei voordelen aan. Alleen het is natuurlijk wel zo... Hè, dat is ook wel een vergelijking die moet worden gemaakt. Uh, er wordt steeds minder contant betaald. dus steeds meer pinbetalingen. Dus ja. daar hangen ook meer kosten aan vast. Plus... Uh, ik hoef niet zo vaak meer uh, uh, muntrollen en dat soort dingen en geld te storten... omdat ik ook mijn kas op orde moet houden. Dus die kosten die dalen alleen maar en de andere kant gaat alleen maar omhoog. Dus ja, dat dat, dat meer of minder kost, ja, dat, dat is tegenwoordig uh, bijna niet meer zo... omdat hè, de, de verhouding die wordt steeds groter van uh, pinnen en contant. Dus dat, uh, ja, dat... ja, maar het idee is, waarom moeten wij nou meer betalen aan de bank... dan de supermarkt ja, uh, een ja. stukje verderop? Maar kun je, kun je dan niet het broodje een beetje duurder maken? Nou ja, kijk, ik kan het natuurlijk bij de klant neerleggen. Alleen, he, daar, daar zit ook al een concurrentiestrijd in met, mm -hmm. uh, met, met het grote winkelbedrijf. Zie je, en en daarom, daarom is mijn idee voor het collectief zo, uh, zo ontstaan. Omdat ik denk dat we het juist aan de andere kant moeten halen... in plaats van uh, aan de klantenkant. Mm. Omdat daar, uh, he, wij moeten daar al een verschil in maken. En natuurlijk redden wij dat op kwaliteit, uh, vinden wij. Uh, maar met dit soort dingen vind ik dat ik dat niet bij de klant kan halen. En uh, vol, uh, volgens mij mag het zelfs niet. Je mag het niet apart meer specificeren als... Uh, uh, kosten uh, voor een pin betalen. Hoe zit dat, Gijs Boudewijn, van Ja, dat, Vroeger, iedereen herinnert zich nog wel de, de bordjes op de toonbank, hè, bij pinnen 10 cent extra. Nou, dat is juist, na, toen we die onderzoeken waar ik net aan refereerde uh, gedaan hebben, jaren geleden, zijn dus eigenlijk uh, door de acties van de stichting Bevorderen Efficiënt Betalen, die, die, die we samen met de, detail, met de detailhandel hadden als banken, uh, eigenlijk iedereen vanaf daar, ja, maar het is eigenlijk niet slim, want pinnen is juist wel slim, om alle, hè, door Remco ook al genoemde uh, redenen, dus dat moet je niet willen. Je moet het juist stimuleren, dan moet je het niet dat, dat, dat uh, afstraffen. En dan nou is er een stukje Europese wetgeving. Uh, wat in Nederland te laat is geïmplementeerd. Dat had eigenlijk op 13 januari al uh, uh, van kracht moeten zijn in Nederland. maar dat is door allerlei omstandigheden wat later geworden. En dat is nou een heel ingewikkeld verhaal. Maar waar het op neerkomt is dat dat ook niet meer mag voor, voor pintransacties. Mm. Mag je dat, die, dat, die, die kosten niet meer. Je mag het wel in de kosten van het brood stoppen... maar je mag niet zeggen, ik vraag 10 cent extra voor een pinbetaling. Ja, dat maar niet. Dat, dat de bakkers en, en de kaasboeren daar terughoudend in zijn... dat snappen we dan ook wel weer... omdat die sowieso die slag met de supermarkt ja. moeten maken. Hoeveel mensen denkt u heeft Remco nodig... om een beetje een succesvolle actie voor elkaar te krijgen? Dat, daar durf ik echt geen slag naar te slaan. Ja. Maar als je kijkt kan het, hebben, kan het werken? Nou ja, ik heb, we hebben meer dan 4 miljard uh, pim transacties inmiddels. Dus ja, als je zegt, ik wil een stukje inkoopmacht. Hè, want daar hebben we het dan over ja. ontwikkelen. dan moet je toch wel een paar honderd miljoen transacties uh, gaan, bij elkaar gaan spokkelen. Denk ik, wil je zeggen, van, nou ik ben echt een grote partij. Als je het op, op die 4 miljard zet. Dan, dan moet je behoorlijk wat bij elkaar spokkelen. Nou, je zei net, er is respons. Uh, hoe hard gaat het? Nou, het gaat zo hard dat het al in de miljoenen loopt. Uh, hè, precies aantallen kan ik hier wel gaan gooien. Maar het, het, het loopt in de miljoenen qua transacties per maand. Uh, en uh, het loopt iedere dag nog op. We hebben iedere dag nog aanmeldingen. Um, dus uh, ik hou dat gewoon scherp in de gaten en ik heb ook al uh, contact inmiddels met, uh, met uh, uh, bepaalde banken die, uh, die, wel, uh, die graag met mij in gesprek willen uh, over, het, uh, over het collectief huh. um, en die uh, met mij willen kijken van joh, wat kunnen we daarin gaan doen want uh, nou ja, die vinden dat ook interessant natuurlijk ja, Wordt op termijn Gijs Boudewijn, in Nederland uh, wordt het nog duurder, binnen voor de ondernemer? Nee, ik denk dat het alleen maar goedkoper wordt ja? Ja. Ja, Dus wat dat betreft is er ook nog hoop? Zeker, ja Mm -hmm. Vanavond uh, dit onderwerp ook in onze televisieuitzending op NPO1 om kwart over zes. Ik dank jullie beiden, Remco van der Veer van Pintcollectief en Gijs Boudwijn van Betalingsverkeer Nederland. Goedemiddag. Dank u wel. Nieuws via de NOS dan. De Nederlandse staalbedrijven die zijn uh, in mineur. President Trump die kondigde eind vorige week aan om importheffingen op staal te willen invoeren. Staalreus Tata Steel en brancheorganisatie FME die gingen daarover vandaag in gesprek met de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Ineke Desentje, voorzitter van FME, komt net uit dat gesprek, goedemiddag mevrouw Desintier. Goedemiddag. hoe verliep dat uh, gesprek? Met, met meneer Hoekstra hebt u gesproken? Ik heb met meneer Hoekstra gesproken inderdaad en uh, ik heb uh, naar voren gebracht uh, dat wij vooral willen dat uh, het niet zover komt dat deze maatregel wordt getroffen. Uh, en uh, als dat al wel zo is en daar lijkt het eerlijk gezegd op dat dan uh, Nederland of de Nederlandse producten daarvan worden uitgezonderd. Ja, ja, en dat, dat geldt dan met name ook voor Tata Steel. Wat, wat, wat voor antwoord kreeg je? Wat zei de Amerikaanse ambassadeur daarop? Nou, uh, de Amerikaanse ambassadeur had eigenlijk uh, veel begrip voor ons standpunt. Want uh, het bleek dat uh, hij uh, in het parlement had gezeten in de tijd dat... President Bush in 2002 namelijk deze maatregel al trof. Een importheffing op staal. Die heeft hij in 2003 weer teruggedraaid. Toen bleek dat dat uh, in Amerika 200.000 banen had gekost. Dus uh, ja, ook hier weer bewezen dat protectionisme een banenkiller is. En hij uh, ja, voelde wel mee in deze kwestie. Ja, maar goed. Uh, ik heb... Natuurlijk tegen hem gezegd dat dat nu niet veel anders zal zijn: dat dat een soort lose-lose strategie is, hè, wat uh, de Nederlandse bedrijven uh, dupeert, maar zeker ook uh, de Amerikaanse. En daarnaast uh, dat ik de argumentatie uh, niet goed vind, namelijk op grond van National Security ga je dan uh, een importheffing op staal uh, treffen. He, terwijl ik denk, nou ja, wij zijn ook allies, he, trouwe bondgenoten van Amerika. Dan ga je toch niet op basis van national security zo'n heffing invoeren. Hebt u er uh, vertrouwen daarnaast... in dat uh, meneer Hoekstra dit allemaal zo uh, gaat overbrengen... en dat, het ook, uh, dat er ook iets mee gebeurt? Uh, die indruk heb ik wel. Hij heeft gezegd dat hij dat rechtstreeks deze zorgen gaat overbrengen. Maar ik heb hem verder ook nog aangeraden... Ontzie nou Nederland, want kijk, als je misschien wel met elkaar... Amerika en Nederland, en beter nog Amerika en Europa... maatregelen gaat treffen tegen het dumpen van staal... wat China en Rusland massaal doen... Uh, dan zou ik zeggen, dan heb je een punt. Maar je moet niet uh, een heffing doen op ons staal... waar ze nota behoefte aan hebben, omdat ze het zelf niet kunnen maken... dat hoogwaardige staal, gebruikt voor de auto-industrie overigens... Uh, gaat dat nou niet verder belasten, want uh, ja, daar wordt iedereen slechter van. Ineke Desentier, voorzitter van FME. Dank u wel. De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. Nou, vandaag, we het hebben over de internet of animals. In de strijd tegen stroperij worden de wilde dieren nu zelf ingezet. Daarover praat ik met Trent Worts en innovatieambassadeur Lieke Lamp. Goedemiddag. Goedemiddag, uh, Lieke. Uh, vorige week werd uh, massaal zo'n zo filmpje gedeeld en bekeken. Ja, hartverscheurend is het waarin een baby neushoorn probeert te drinken bij, bij de dode moeder. Um, je hebt dat filmpje ook gezien. Ja, ja, ja, ja zonder ja, hoor, als, natuurlijk. Die ja, moeder, want ja, daar ging het om. Het ja, is ja. Het is goed gekomen met, met, met het, het kleintje. Klein jong, ja. Ja. Zeg, maar, maar jij was onlangs in Zuid-Afrika. Ja. Hoe, hoe groot is dat? Kun jij, kun jij dat eens schetsen? Wat heb je ervan gezien? Hoe groot is dat probleem van die stroperij? Dat probleem van die stroperij is echt heel groot. Er gaan op dit moment. Laat ik beginnen met dat in Zuid-Afrika ongeveer 70% van alle neushoorns zich bevinden. En dat zijn veelal grote parken die, waar ze ja, toch in min of meer afgesloten gebied eh, zich bewegen. Het zijn hele grote gebieden, maar wel afgesloten gebieden. En daar komen stropers naar binnen. En dat is ongeveer drie à vijf neushoorns per dag. En op het moment dat dat natuurlijk meer is dan dat er geboorte is... Ja, dan heb je op een gegeven moment een uitstervend uh, dier. Heb je er ook zelf wat van gezien? Van de ja, ik ben van? bij Mondoro geweest in het welgevonden Game Reserve. Dat is een uh -huh. heel mooi groot uh, ja, Game Reserve parkachtig waar je dan op safari gaat. Uh, daar zitten 77 neushoorns. Die kan je daar ook spotten. Dan moet je wel eventjes een stukje rijden en zoeken. Maar met een goede ranger heb je die dan wel te pakken. En daar zijn ze bezig met een uh, programma... om inderdaad stropers tegen te gaan. Want het is heel heel kostbaar om de hele tijd bewakers te hebben. Je moet camera's hebben, je moet van alles doen. En op die manier wordt het voor die parkeigenaren ook te duur om eh, rhinos, om, om neushoorns op, dat, op die parken te hebben. Dus op een gegeven moment wordt het op die manier ook een neushoorn. ja, die willen ze helemaal niet in het pakket hebben. En is die nergens Omdat meer welkom. Dat je die zo moet beschermen, die moet inderdaad. je zo beschermen. Dus ze zoeken naar een oplossing om op een goedkope manier, een goede manier, een structurele, goede manier, ja, die stroperij tegen te gaan. Ja. Dan ja, wordt er gesproken over de inzet van drones tegen stropers. Um, ja. Waarom krijgen die politiediensten? in die landen, die stropers toch maar niet op, op de knieën... Uh, dat daar drones dus voor nodig zijn. Nou ja, die stropers zijn natuurlijk heel uh, ja, inventief zelf mm -hmm. ook weer. Hè. Ze proberen van alles met camera's en die worden onklaargemaakt. Ze proberen die, die hoorns van die neushoorns uh, geel te verven of oranje. Maar ja, dat zien donker niet, dus dan worden ze mm -hmm. alsnog neergeschoten. En bovendien wordt het dan verpulverd tot poeder... want dat ze allerlei goede eigenschappen hebben... die het helemaal niet heeft, maar oké. Okay. Uh, dus dat is een enorm gevecht. En ja, die zijn heel innovatief. Drones heeft weer als probleem dat dat vaak heel veel herrie maakt. Dus dan verstoor je het wildlife enorm. Dat is ook als je met helikopters erover vliegt, is ook heel kostbaar. Drones is dan niet zo kostbaar, maar ja, het maakt herrie en verstoort eigenlijk de natuur. Dus mm -hmm. um, dat zijn allemaal lastige, ja, aan iedere oplossing zit een soort ja, lastig iets. Zeker. Maar nou is er weer een oplossing bedacht, ja. en dat is dat plan om, om dieren zelf het werk te laten doen? Ja, ja dat vond ik wel een hele leuke. En daar zijn ze dus in dat welgevonden Game Reserve ik was mee bezig. Dat is een unieke samenwerking met de Universiteit in Wageningen, Nederland. Uh, en daar gebruiken ze gewoon de gnoes en de zebra's als levende sensoren. Die zijn ook niet onkoopbaar. Hè? Rangers willen zich nog wel eens om laten kopen, die worden niet zo heel uh, goed betaald. Of tenminste, ja, wel goed betaald, maar dat is gewoon weinig wat ze daar krijgen. Uh, dus ja, als je die met een grote zak geld uh, vraagt waar de neushoorns zijn... dan willen ze nog wel eens over gaan. Uh, hier worden gewoon de, de zebra's, de gnoes, de wilde beesten... worden gezenderd met een uh, sensor. En uh, ze hebben een test gedaan een paar jaar geleden... dan vanuit de Universiteit Wageningen... om uh, te kijken naar het gedrag van die dieren. En wat blijkt nou als er een auto voorbij rijdt... of er komt een leeuw voorbij, of er komt een stroper voorbij... dan is dat gedrag van die zebra of van die gnoes of van die, van die impala's wezenlijk anders. En dat betekent dat je met die zendertjes met die internet of things met algoritmes kan je uitrekenen van zit er een stroper in het gebied ja of nee. Oké, okay, dus ze kunnen dan bijvoorbeeld op, op, een, op een scherm ja, ik probeer ja. het me voor te stellen, kunnen ze dan volgen dat die bewegingen anders zijn dan anders Oh dan moet daar wel een ja. stroper uh, Ze doen dat niet bij de, bij de neushoorns zelf want A, is er gewoon nog mindere kans dat een stroper gelijk die neushoorn te pakken heeft, daar zijn er ook minder van en B, heb je gewoon met die impales een veel grotere spreiding van, van dieren in het gebied waardoor je ziet dat er iets niet klopt die hebben dus een soort zender om hun dat wordt ach, gestuurd naar een datacentrum ja? bij, mm -hmm. bij het park. En daar worden al die gegevens worden continu in ja, real-time verzameld. Mm -hmm. En wordt er dus gekeken van wat gebeurt er. Ja, worden al die impala's uh, gechipt? Nee, nee het zijn natuurlijk het zijn oh. maar een aantal. Je hoeft ze okay. niet allemaal te doen. Het gaat om dat je een paar binnen de groepen hebt. En, en, en bepaal, ja, bepaalde verschillende diergroepen ook. Zodat je dat een beetje in kaart kan brengen. Het is een proef, dus het is ook aan het kijken van nou ja, hoeveel moeten er gechipt. Want ook dat is natuurlijk toch wel weer een kostbare zaak. En welke gegevens eh, krijg je daar allemaal van? Mm -hmm. Ja, en daar zei je net... Van van, ja, niet, niet de neushoorn zelf ook, omdat als je het systeem hekt, dat je dan precies weet waar de neushoorn ja, is. Ja, dan heb je A ja. dat je natuurlijk precies weet waar die neushoorn is. B is het niet zo zinnig, want tegen de tijd dat natuurlijk die neushoorn die stroper tegenkomt, ben je al te laat om in te okay. grijpen. En als zo'n stroper het gebied opkomt, he, die knipt een hek door of weet ik veel, die komt als eerste in pala's en zebra's en weet ik wat allemaal tegen. Niet gelijk waarschijnlijk die neushoorn, dus ja, dan heb je kans dat je er op tijd bij bent. Ja, ja zo'n stroper dat is niet een, een man die sluipt met een, met een geweertje. He? Dat zijn toch ook hele dat zijn echt hele troepen. ja, dat is echt georganiseerde misdaad, mm -hmm. zou ik maar ja. zeggen. Dat gaat echt met grote organisaties en met heel veel geld... en heel veel ja, inventiviteit ook. Dus je moet zorgen dat je dat ja, steeds ahead mm -hmm. of the game uh, blijft. Ja. Ja, enig idee. Heb je daar iets van gezien dat het, dat het al werkt? Er zijn zo al stropers opgespoord? Nee, het is nu oh. nog een proef en die is bijna klaar. En dan gaan ze het uitrollen naar andere gebieden, maar bijvoorbeeld ook naar China voor de tijgers. Want het is gewoon een hele grote ontdekking dat die dieren anders reageren op verschillende uh, binnendringers, zou ik maar zeggen. Uh, dus ja, echt stropers hebben ze daar nog niet ermee gepakt. Uh -huh. Er waren op dit moment ook geen stropers. Die hebben natuurlijk door dat daar iets aan de hand is. Dus dan zijn ze ook wel extra uh, voorzichtig. En het park is al heel goed beveiligd. Want ja. Daar zijn ze gewoon heel, heel erg alert ja, op. Ja. Zeg, ik kan me voorstellen dat dit ook een schat aan informatie kan geven over het gedrag van dieren. Nou ja. hebben wij hier een weekend met Oostvaardersplassen gedoe ja. achter ja. Uh, de rug. Denk je dat die wetenschappers uit Wageningen ook hier naar de polder kunnen gaan? Ik zin? denk dat dat heel zinnig is. In ja? Nederland zijn ze ook al bezig met de bijenkasten uh, met de Internet of Things. Dat ze kijken van hoeveel bijen komen er terug in zo'n kast. Hè. Want de bijen in Nederland zijn ook erg onderdrukt. Die uh, zijn ook aan het verdwijnen. Hoe chip je en, bijen? Nou, de bijen chip je niet, maar dan chip je de kasten. Dus okay. dan kijk je van hoe warm is het, hoeveel zijn ja, ja. er, hoeveel komen er terug. Dus dat okay. gaat dan net anders. Mm -hmm. Dus daar wordt het al gebruikt. En je zegt van ja, waarom niet ook de wildpopulaties of ja. de semi-wildpopulaties? Ja. Zo moet je dat, geloof ik, nu noemen. Ja, bij de, de Oospharis zou dat heel goed kunnen. Of de Veluwe, inderdaad. Dat je het allemaal in kaart kan brengen. Want dat geeft gewoon een schat aan informatie over die dieren. En dan kan je veel beter en gerichter ingrijpen. Want natuur bestaat natuurlijk niet meer in die zin. Niet in Nederland. En eigenlijk in die parken, hoe groot ze ook zijn, ook niet meer. Het zijn afgesloten gebieden. Dus je moet dat aantal dieren moet je beheersen. En ja, liever niet door stropers. Maar liever door mensen die daar echt serieus mee bezig zijn. Ja, prachtig dat daar wereldwijd in ieder geval informatie over uitgewisseld wordt. Ja, de internet of animals. Ook een heerlijke term. Ja, heerlijke, ja. Ja. Dank dat je erover wilde vertellen Graag hier gedaan. in één vandaag. Lieke Lamp was dat. Trendwatcher en innovatieambassadeur. In Brussel is een piepklein kantoortje dat heel veel aandacht krijgt. Dat heet de EU versus Disinfo. Nog een handvol employés zoekt uit welk nieuws in de krant, op radio en televisie en online nou echt nieuws is. En wat fake vaak Rusland gestuurd is. Nou, de werkwijze van het bureautje is omstreden. VVD en SP, mooie combinatie, die willen er vanaf. En twee Kamerleden vertellen straks waarom. Lammers tegen Vieren, trending vandaag. Met wat? Een uh, oude Nederlandse Songfestival-inzending is ineens een grote hit in IJsland en chocoladeliefhebbers, opgelet, want ik heb de droombaan voor jullie. Hier is het nieuws. NPO Radio 1. Lieselot Thomassen. Supermarktketen Jumbo neemt bij de overname van de MT-supermarkten zoveel mogelijk van de 6000 medewerkers over, heeft topman Van Eert gezegd tegen de NOS. Van Eert benadrukt dat hij niet kan garanderen dat alle werknemers mee kunnen komen. Voor de derde keer in korte tijd zegt een vertrouweling van de Israëlische premier Netanyahu dat hij bereid is om te getuigen in een corruptieproces tegen de premier. Zo schrijven Israëlische media. Het gaat om de voormalige mediaadviseur en woordvoerder van de familie Netanyahu. Hij werd twee weken geleden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 Blok is de opvolger van Halbe Zijlstra. Die trad af omdat hij had gelogen over een bezoek aan president Poetin. Lieselot, dankjewel. Wijnand Zwaan heeft verkeersinformatie. We zien Vides staan op de A20 richting Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 5 kilometer met een kwartier extra reistijd. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Utrecht en Soesterberg staat nu 8 kilometer met meer dan een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via Hilversum over de Amersfoort.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 Morgen stemt de Tweede Kamer over een motie tegen het EU-nepnieuwsbureau in Brussel. Dat bureau dat met uh, maar een handjevol mensen bepaalt welk nieuws zou kloppen en welk niet. Het bureau dat eerder dit jaar berichten van Radio 1 en de Gelderlander als fake nieuws bestempelde. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, D66, steunt dat bureau. Maar de regeringspartij VVD komt samen met de SP met een motie om dat bureau af te schaffen. Kamerleden Peter Quint van de SP en Dylan Jessokus van de VVD. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u er even met ons overkomt over wilt praten vanmiddag. Uh, eerst nog even naar het nieuws waar we mee wakker werden. Stef Blok zit uh, zometeen bij uh, premier Mark Rutte. Wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken... mevrouw Jassouk blij met hem als opvolger van Halbe Zijlstra? Zeker. Lijkt me een, een hele goede opvolger. En, uh, nu snel aan de bak. Ja, Waarom lijkt uh, hij uitgerekend een goede opvolger... voor meneer Zelstra? Uh, nou, ik, ik denk dat er wel... Uh... Ik denk dat, dat minister Blok uh, ontzettend ervaren is, het vak goed kent en deze portefeuille uh, heel goed gaat doen. Ja. En ik, uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat hij gewoon snel de bak gaat. We hebben heel veel belangrijke zaken te doen, uh, bijvoorbeeld in de VN en in het buitenland. Zeker. Peter Quint, u ook blij met minister Blok? Nou ja, het lijkt me verstandig dat we op vrij korte termijn weer een minister van Buitenlandse Zaken hebben. Uh, ik ken minister Blok vooral vanuit zijn bemoeienis met uh, Groningen en het woningdossier. Nou, laat ik het zo zeggen. Dat waren twee dossiers waar wij elkaar de afgelopen jaren niet hebben kunnen vinden. Uh, maar uh, goed, ja, iedereen verdient een eerlijke kans. Laat hij me maar verrassen. Nou, politiek commentator Remco Teulings. Dag Remco. Hij is er zo. Wat zegt deze benoeming over uh, nou, Mark Rutte? Over de post Buitenlandse Zaken? Nou ja, kijk, als je het er zo lang over doet. Want het is al, inmiddels al een week of drie geleden dat het halve zelf was trouwens afgetreden. En je kon met, uh, aanzetten met good old uh, Stef Blok. Uh, ja, dan was het uh, aanbod kennelijk niet zo heel erg groot. Uh, kijk, vooraf was, was de vraag... Uh, ja, wordt het uh, iemand met veel internationale ervaring... of is het vertrouwen tussen hem en Mark Rutte uh, belangrijker? Ja, dat laatste is dus gebleken. Uh, het is echt een vertrouweling van, uh, van Rutte geworden. Eigenlijk misschien een beetje de nieuwe Henk Kamp. Dat was ook zo'n minister. Die kon je op ieder departement uh, neerzetten. Uh, maar geloofde hij wel van vliegen hield. <laughs> okay. Ik niet Tug, naar die motie dan over het nepnieuwsbureau in Brussel. Mevrouw Jesselkus, wat wilt u nou precies van minister Ollengren... als het gaat om dat bureau? Nou, ik zou willen dat wij in Europa gaan pleiten... voor het afschaffen van dat bureau omdat het, wat mij betreft, volledig zijn doel voorbij schiet. Het is heel erg goed dat we nadenken hoe we um, buitenlandse mogendheden die onze rechtsstaat willen ondermijnen, hoe we die kunnen ontmaskeren... hoe we dat kunnen aanpakken. Maar dat heeft natuurlijk helemaal niks te maken met um, bemoeien... met wat, wat onze journalisten schrijven en wat de um, pers neerzet. En um, dat is wel wat dit bureau nu doet. Dus wat ons betreft, weg ermee. Ja, en dat geldt ook voor u, meneer Quint. Uh, terwijl je toch zou zeggen, minder fake nieuws, dat, dat is... Ook belangrijk. Ja, dat zou best, maar dan zou dit bureau eerst eens een keer moeten laten zien dat ze in plaats van um, zelf nepnieuws veroorzaken, uh, eens een keer ook echt nepnieuws gaan bestrijden. En bovendien, ik vind het probleem veel fundamenteler Ik wil geen overheidsinstantie, en al zeker geen Brusselse overheidsinstantie, die een soort stempel of approval op mediaproducties gaat zetten. Die gaat zeggen: nee, dit is goede journalistiek. Ja, nee, dit is een beetje fout. Ik bedoel, volgens mij zijn mensen daar A prima zelf toe in staat en B zijn er ook allerlei uh, initiatieven vanuit universiteiten of vanuit journalisten zelf die kritisch kijken naar de informatie die ze binnenkrijgen. Dat vind ik veel belangrijker dan dat er een clubje hobbyisten... Uh, in Brussel elke ochtend uh, in de trainingsbroek voor de tv gaat zitten... en de Russische televisie gaat zitten live bloggen. Volgens mij is het uh, belangrijk dat we investeren in uh, goede journalistiek... en mediawijsheid bij mensen, zodat ze kritisch kunnen kijken... naar welke informatie ze tot zich krijgen. Nee. Daar hebben ze echt geen Brussel's bureautje van nodig. Ja, dus het gaat niet zozeer om het functioneren van dit bureau, mevrouw Jesselkus... maar gewoon zo'n bureau zou er ook wat u betreft gewoon niet moeten zijn. Nee, volgens mij zit niemand te wachten op een bureau wat inderdaad uh, gaat screenen van wat is, wat is deugdelijke journalistiek en wat niet. Ja. Daar, gaat het, daar mag het gewoon nooit over gaan. De overheid heeft zich daar niet mee te bemoeien. En uh, journalisten, dat, dat, zijn ook, dat, is, dat is echt een vakgroep en dat, dat uh, is een hele belangrijke pilaar van onze democratische rechtsstaat. En dat staat volledig los natuurlijk van buitenlandse mogendheden die wellicht door middel van nepnieuws onze onze democratie willen ondermijnen. Nou, ja. Die twee dingen hebben gewoon niks met elkaar te maken, dus ik begrijp ook eerlijk gezegd niet waarom die wel op één hoop worden gegooid in de bestrijding van nepnieuws. Nou, Remco Teulings, waarom is dit bureau in het leven geroepen? Nou ja, de Europese Commissie wilde wat gaan doen aan het probleem van foutieve informatie die uh, vanuit het oosten onze kant opkomt. Uh, en dat, dat, dat bureau werd in alle stilte toen opgericht. Uh, een paar maanden geleden kwam uh, de website Geen stelde achter dat ze in een rijtje stonden van media die fout waren en dat bleek er nog een paar in staan. Radio 1 zelf bijvoorbeeld, de Gelderlander, de Post Online. Um, die bleken daar te zijn opgekomen omdat er een bepaalde pro oekraïnse lobbyclub uh, dit, uh, al die, die, die artikelen had aangemeld. En die waren gewoon klakkeloos uh, overgenomen. Nou, intussen zijn, uh, zijn die vermeldingen uh, zijn die, uh, verdwenen. Uh, maar de, de verschillende media die ik net noemde, die hebben wel juridische stappen ondernomen om dit, uh, om dit recht te zetten. Om uh, in ieder geval excuses te krijgen. En ja, dat, dat de fundamentele vraag is Peter Quint zei het net. Uh, moet, je, moet de overheid zich met dit soort dingen bezighouden? Ik vind wat dat betreft ook de reacties uit de Nederlandse journalistiek... wat aan de lauwe kant, want hier zou je toch wat scherper moeten zijn, denk ik. Mm -hmm. ja, nou, nu, nu dan de politiek aanzet, maar nog even terug... En, en luisteren naar een voorstander die eerder in uh, een televisieuitzending van een vandaag aan het woord kwam. Roland Freudenstein van een christendemocratische EU-denktank. Het gives you een pretty complete overview over disinformation activities and nieuws that are spread. En uh, helpt de Kremlin uh, in its effort to destabilise. Should a government body do this? Yes, it should. Because, because it is against the truth. Ja, nou, u bent het daar, meneer Quint en mevrouw Jensekes niet uh, mee eens. Rempo Teuling zei eerst van nou, ik ben ik ben een beetje verbaasd dat de journalistiek in Nederland het uh, misschien wel zelf wat zwaarder op had kunnen pakken. Vindt u dat ook, meneer Quint? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, dit raakt rechtstreeks de, uh, de integriteit van uh, het beroep... dat uh, u en de heer Teulings en vele anderen uitoefenen. Dit is een, een, een soort papa die over je schouder mee gaat kijken... of je je werk wel doet. En, die, en bedoel, ja, Je hoort het aan de, uh, wat die Duitse christendemocraat zegt. It goes against the truth. Ja, Sorry, een Europese waarheidspolitie is echt het allerlaatste... waar ik op zit te wachten. En volgens mij zou uh, de journalistiek daar samen als de, uh, met de politiek... Ja, tegen in het geweer moeten komen. Ja, Mevrouw Jesselgus, uh, uw uh, coalitiegenoten... Mevrouw Ollengren die steunt dit bureau. Die zegt van nou, ik zie niet waarom we ermee zouden moeten stoppen. Stelt u dat teleur? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat morgen de Kamer een uitspraak doet. Uh, SP VVD dienen samen een motie zien. En ik hoop dat die motie het gaat halen. En dat laat een, een duidelijke boodschap ook zien. En het heeft ook een duidelijke opdracht richting het kabinet. Ga in Europa pleiten voor afschaffing van dit, uh, van dit bureau. En ik denk dat, dat een, uh, de, de juiste stappen zijn, de juiste richting. Hoe hebt u elkaar gevonden? Ja, je verwacht het niet, hè? Je ja. verwacht het niet. Wij schrokken er zelf ook van. Oh ja, nog steeds aan bij ja. ja, het bijkomen. Ja, het is heel heftig. Nee, maar um, ja, in de strijd voor um, het behoud eigenlijk van onze vrije pers en uh, geen overheidsbemoeienis met de vrije nieuwsgadering. hebben we elkaar gevonden. En... Ja, maar dan vraag ik me toch even af: hoe hoe gaat dat dan in de wandelgangen? Want u spreekt natuurlijk meer collega's. Hoe bent u nou bij meneer Quint uitgekomen? Nou, dat ging eigenlijk heel, uh, heel makkelijk, omdat we tijdens een, uh, een... dat heette VAO, daar worden de moties ingediend. Um, dat deed de heer Quint, en dat deed ik. En toen kwamen we tot, uh, tot de ontdekking dat we bijna dezelfde motie hadden ingediend... met wat andere woorden, maar dezelfde strekking. En toen was het wel heel erg logisch om die twee moties samen te gaan voegen... tot één uh, tot motie, dus dat was eigenlijk ontzettend praktisch. Ja, SP en VVD kunnen wel samenwerken, meneer Quint. Ja, nee, zeker. In, in dit geval was het bijna een paranormale ervaring. Ja. En toen kwamen we er in de zaal inderdaad achter dat we ongeveer hetzelfde hadden opgesloten... Ja. Even. Nou, ik, moet, ik moet dus zeggen, dat was voor mij ook een wat uh, ongemakkelijke gewaarwording. Maar uh, we zijn er goed uitgekomen, volgens mij. Ja, Remco Teulings, waar gaat dit allemaal nog eens toe leiden? Ja, uh, GD, misschien wel een, een, een meerderheid voor deze motie. Ik weet niet, uh, hebben jullie al een reeks sommetje gemaakt? Ligt die meerderheid in het verschiet? Ja, volgens mij gaan we, uh, gaan we hem halen. Ik heb tijdens het debat uh, ook GroenLinks heel kritisch gehoord. Nou ja, je hebt, uh, Bij dit soort gevallen kan je ook redelijk snel rekenen... op de steun van bijvoorbeeld SGP, Forum en PVV. Uh, dan ga je al hard op weg richting, uh, richting een meerderheid. Ja, En dan heeft Ollongreen juist gezegd in de laatste uh, brief aan de Kamer... in antwoord op vragen van de SP... Ja. ik wil juist dat dat bureau versterkt wordt. Ja, hoe krijg je haar zover om dan in Brussel... waar je toch al zo weinig zicht op hebt als, als Kamerlid... Uh, voor het tegenovergestelde te pleiten? Nou ja, het is ik bedoel, uh, op het moment dat zij een uitspraak van de Kamer krijgt... van je moet in Brussel gaan pleiten voor uh, afschaffen... dan uh, moet ze dat gaan doen. En dan kan ze met twee mededelingen terugkomen. Het is niet gelukt of het is wel gelukt. Mm -hmm. En als het niet gelukt is, dan uh, komt daar wel het moment om even... Mm -hmm even door te vragen, a, hoe hard ze daar de best op heeft gedaan... en b, wie dan de partijen waren die dwars lagen. Want ik, ik ben toch wel benieuwd uh, wie er nou echt belang bij heeft... om dit bureautje in stand te houden. Hm. Hoe wordt er mevrouw um, Jessel-Gus bij de collega's van D66 gedacht? Um, vanuit D66 is op hetzelfde moment dat toen wij onze moties indienen, ook een motie ingediend. En uh, daar werd, als ik het mij goed herinner ook gepleit... voor uh, het beter functioneren van het bureau. Uh, in ieder geval, we delen de zorgen... Dat is mij wel duidelijk geworden. Alleen de VVD en SP gaan een stap verder en zeggen van nou, dit, dit schiet volledig zijn doel voorbij. Dit moet je afschaffen en je moet hier absoluut geen grijs gebied in ont, laten ontstaan. Wat uh, dan tot weer, uh, toch weer kan betekenen dat er wordt bemoeid met wat, wat de en wat journalisten opschrijven. Uh, nou, en, en daar verschillen we dan een beetje van mening. Van, kan je dit instrument verbeteren? Dat het wel juist goed werkt, of uh, zit dat er niet in? En wat ons betreft zit dat er absoluut niet in. Oké, okay, nou ik, uh, we zijn benieuwd hoe, hoe dat inderdaad uiteindelijk met die motie verder gaat. Intussen wens ik u een hele mooie samenwerking. SP-kamerlid Peter Quint en VVD-kamerlid Dylan Jesselkus over dus die motie die ingediend wordt om van dat EU versus disinfo bureau af te komen. En aan de minister om er dan wel of niet iets mee te doen. Intussen ja, is het druk vandaag op Urk. Vanochtend was PVV-leider Geert Wilders daar op bezoek. Vanmiddag komt de vicepremier, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten. Goedemiddag, mevrouw Schouten. Goedemiddag. Het begint zometeen officieel dat bezoek. Was het trouwens toeval dat uh, meneer Wilders en u op dezelfde dag op Urk zijn? Ja, ik wist het niet. Ik uh, hoorde het, uh, eind vorige week dat de heer Wilders in de ochtend aanwezig is. Maar het lijkt me helemaal prima. Volgens mij is het heel goed als er uh, aandacht is voor de visserij. En helemaal ook specifiek voor de visserij op Urk. Nou, u bent elkaar niet toevallig nog tegengekomen ergens op een kade of op een dijk. Of... Ik, mm, sta, wij, we zijn er bijna. Dus ik <lacht> okay. uh, ga nog even goed omheen kijken. Ja, Remco Teulings en Nederlandse politici vinden Urk blijkbaar op dit moment erg belangrijk. Ja, ja Urk als het uh, epicentrum van de Nederlandse Nederlandse politiek, dat wist je nog niet, hè? Nou ja. uh, ja, het gaat om de achterban natuurlijk. Kijk, landbouw en visserij, dat zijn sectoren... waar veel uh, stemmers van de ChristenUnie uh, zitten. En zeker als er zoiets gaande is rondom de Pulsvisserij... waar uh, minister Schouten mee te maken heeft... dan kan het geen kwaad om daar haar gezicht uh, te laten zien. Ja, van Geert Wilders geldt. Uh, vorig jaar haalde de PVV uh, hier 11 van de stemmen. Dat is maar een paar tiende minder dan de ChristenUnie... bij de Tweede Kamerverkiezingen. En uh, daarnaast levert het voor Wilders natuurlijk... mooie oerhallenste plaatjes op, zo in zo'n uh, visafslag. Nou, dat doet het ook voor mevrouw Schouten, voordat we straks verder praten... onder meer over dat puls vissen. Wat vindt u nou het belangrijkste vandaag om te bereiken eventueel op Urk? Ik wil vooral gewoon graag in gesprek met de vissers... met de mensen die bijvoorbeeld ook op de visafslag werken... en vooral ook weten wat er allemaal leeft bij die gezinnen... Want juist op pulsvisserij zijn natuurlijk veel ontwikkelingen geweest de laatste periode. Er is veel onzekerheid op Urk ook over de toekomst van de pulsvisserij. En ik wil horen wat er leeft, maar ze ook duidelijk maken dat het kabinet alles op alles zet om deze manier van vissen te behouden. Nou luistert u alvast naar onze reportage, want wij wilden ook horen wat er leeft. Onze verslaggever Roos Oosterbaan die was op die visafslag op Urk en vroeg de mensen daar wat zij van u verwachten. Wat verwacht u van de minister? Heel erg veel. Want we hebben net een nieuwe uh, vismethode ontwikkeld. moet ik even op de naam. wordt ele met de elektroden? elektrisch? Oh, elektrische pulsvisserij. Pulsvisserij, ja. ja. Dus dat is een uh, zeer goede ontwikkeling. Nu is dat verboden dan. Of dat, dat gaat weer van de baan. Ja, dan zijn we echt bang dat hier echt grote klappen gaan vallen. Ja, grote klappen? Wat houdt dat denk ik? Dat er dus uh, familiebedrijven die hier al 100 jaar uh, een bestaan hebben... dat die uh, om gaan vallen. Dat gaan ze echt niet meer trekken. En wat hoopt u dan dat de minister gaat doen? Nou, dat hij er voor 200% gaat inzetten. Frankrijk met die kleine scheepjes in Nederland... met zo'n mooie, geweldige, moderne vloot. Dan moet je toch alles op alles zetten om daar op te komen. En hoe zou ze dat uh, moeten aanpakken? En door mensen van de praktijk, door die het, het te laten overtuigen. Van nou, dit is gaande en, en, en, en dit gebeurt er. Desnoods met een vissersschip meegaan en laten zien wat er gebeurt. Ja, daar moet ze Europa ook mee overtuigen. De, de, de, maak er beelden van, neem een televisieploeg mee. Telt op de radio. Op de radio, ja, ook prima. Zijn er nog andere dingen die uh, u wil dat zij op de agenda zet? De hele discardsregeling die, die moet eraf. Dat, dat is nutteloos, dat heeft totaal geen zin. Discards, dat betekent dat u een visser alle vis wat in zijn netten zit, ook de kleine vis. Niet maar hele kleine jonge vis ook mee moet nemen. Ik pak een visje uit een bak. Ja, hier zie je zo, een zogenaamde discards. Dit is zo'n school. Dit is school, ja, dat klopt helemaal goed. En die moet uh, 27 centimeter zijn. En die is dus geen 27 centimeter. Dus dat is geen markwaardige vis. Dat mag ook niet verkocht worden. Deze gaan we vernietigen. We hebben, we hebben nu een, toevallig een schip onder andere, die had te, te kleine vis mee. Ze controleren hem in de veiling. Zijn ze te klein, dan worden ze eruit gehaald. Ja, want U haalt het uit een enorme bak, dat is bijvangst die weg moet. Ja, het is ongeveer 400 kilo en het is gewoon bijvangst die weg moet. Die mogen ze niet aanvoeren. En wat vindt u daar nou van? Nou, ik vind het een beetje zonde, want deze vis had gewoon overboord gegooid moeten worden. Het is bewezen dat ongeveer 30% wordt overleefd van de vis die weer overboord gaat. Dus als je alles mee moet nemen, het is ten eerste onwerkbaar. Want dan moet, kan een schip maar een dag vissen. Dan zou je weer naar binnen moeten, want dan is het schip vol. Dus dat is, uh, ja, dat is gewoon een onwerkbare regel. Oh, je pakt nu een andere. Ja, groter, een stukje die, voldoet, die voldoet dus wel aan de dammering. Ja. En die is groot genoeg om te, om te veilen. En natuurlijk de brexit, dat zit er ook nog aan te komen. Wat voor een effect heeft dat? Engeland die claimt alle wateren weer terug. Dat krijgen ze ook terug met een jaar. Daar zitten de, onze vissers, uh, vissers al eeuwen in. Dat gaat vanaf de Gouden-Neder haringvisserij... Nu aan toe. Dus dat betekent dat voor ons hele grote gebieden gesloten zouden worden... voor de Nederlandse visserij, voor de Nederlandse schepen. Dat zou een, ja, ook een, een ramp zijn voor de visserij. Dus we hebben best wel een paar bedreigingen. Ja, dus de, de minister moet aan de bak? Ja, echt wel, echt wel. Nou, mevrouw Schouten, u moet aan de bak. We daar die mensen op de visafslag. Drie zaken zitten ze hoog, hè? Dat zijn die bijvangst, de brexit en de Pulsvisserij. Nou wordt er 200 procent inzet van u verwacht... en u moet toch met die boodschap komen... Ja, we hebben de slag om de pulsvisserij verloren. Nou, de slag om de pulsvisserij loopt nog. Het is nog niet verboden. Mm. Het is wel een moeilijke situatie geworden. Daar moeten we eerlijk in zijn. Tegelijkertijd zijn wij nu heel hard bezig op alle manieren... om te zorgen dat we de voordelen van pulsvisserij uh, overal naar voren brengen. En het is ook bewezen dat daar gewoon uh, echt wetenschappelijk onderzoek is... wat aantoont dat het leidt tot minder uitstoot CO2. Dat het minder de bodem omwoelt... En dat het ook nog tot minder van die bijvangst leidt, waar ze het net ook over mm -hmm. hadden. Um, dus het heeft heel veel voordelen en wij willen ook uh, graag die voordelen naar voren brengen. Dat doen we op allerlei manieren, samen met de vissers. Um, dus van die inzet kunnen de vissers, uh, um, daar kunnen ze meer dan op rekenen. Ja, maar, maar, maar toch even, want het gaat natuurlijk om hele grote partijen waar u tegenover staat. De Fransen bijvoorbeeld. Kijk, op, op Urk hoeft u zich niet meer te overtuigen, maar ja... Dat is natuurlijk wel uh, een, een grote mond waar we mee te maken hebt in Europa. Ja, maar we zorgen ook dat we in gesprek blijven met andere Europese landen. Uh, morgen ontmoet ik bijvoorbeeld ook mijn Deense collega Elleman... Uh, de minister van Visserij. En met haar zal ik ook het gesprek voeren over uh, pulsvisserij. Dus we doen het niet alleen met de Fransen. We zijn ook in gesprek met andere Europese mm -hmm. landen. Want uiteindelijk zijn het de Europese landen gezamenlijk... die besluiten of dat we deze manier van vissen nog uh, zullen toestaan. Nou, En dan maar hopen dat ze op Urk nu ja, de moed dat... inhouden wat dat betreft. Renko Teulings heeft ja. Nederland. Ja, Hoe beschouw je dat nou? Hoe Nederland die lobby... Eh, het is natuurlijk al, al ver voor mevrouw Schouten allemaal mm -hmm. begonnen. Die, die, hoe heeft Nederland die lobby aangepakt? Nou ja, daar hebben ze uiteraard heel veel energie in gestoken, maar ze zijn afgetroefd door met name de Fransen, je noemde ze al, uh, die gooiden echt alles uit de kast en ze gooiden al, ook alles op de emotie. Het zou slecht zijn voor het dierenwelzijn, vissen en ook andere zeedieren zouden worden het werd Die pulsjesterij werd oh, ja, af, een beetje afgeschilderd als een soort massavernietigingswapen onder zee. En het zou ook vooral de hele grote vissers bevoordelen. Dus, en ja, Nederland bracht daar een keurig redelijk verhaal van de wetenschap uh, tegenin. Er zijn allerlei onderzoekers die hebben gezegd... dit is een ongelooflijk duurzame manier van uh, vissen. Maar tegen dat monsterverbond tussen de, de Franse visserijlobby... en de dierenbeschermers ja, bleek uh, Nederland tijden toch niet uh, opgewassen. Mevrouw Schouten, dit vraagt om een zeer uh, gericht gestrekt been. Hebt u dat in huis? En Wij zijn op allerlei manieren, um, ook uh, op, op de diplomatieke wegen zijn we bezig om ook te kijken um, uh, hoe de andere landen in deze discussie zitten. En um, ook uh, vanuit de visserskant wordt er veel gedaan. Dus we zijn op veel plekken bezig. Dat doe je niet altijd helemaal in de openbaarheid of met het gestrekt been. Hm. Maar het gaat erom of dat het effectief is. En um, ja. daar zijn wij uh, meer dan 100% onze inzet op. Nou uuggericht. willen die vissers zelf natuurlijk hard gaan. Uh, hebt u het idee dat u genoeg grip hebt op op, op, op, op de vissers en op waar zij mee bezig zijn? Nou, de vissers die weten dat ze een aantal hele grote uitdagingen hebben. En dat werd net ook al in de reportage mm -hmm. duidelijk. Het is niet alleen de, de, de manier van vissen, de pulsvisserij... maar bijvoorbeeld ook de brexit... En dat zijn uh, uh, grote uh, nou ja, zaken die echt wel de toekomst van de visserij kunnen gaan bepalen. Dus wij moeten ook op al dat soort terreinen zorgen. Dat, uh, uh, nou, dat we ook uh, met bijvoorbeeld straks de Engelsen goede afspraken gaan maken hoe we dat gaan doen. Ja. Dat is niet makkelijk. En dat wordt ook niet alleen door Nederland gedaan, dat, dat wordt ook vanuit uh, Europa gecoördineerd. Maar ook hier moeten we zorgen dat we nou ja, op de goede momenten ook uh, de goede punten inbrengen. En daar is het net zich uh, echt aan gecommitteerd. Ja, bent u zelf al in gesprek, één uh, op één zeg maar, met de Britten? De Britten die spreken met uh, de, de Barnier, dat is de, de coördinator... Mm -hmm. Um, uh, ik heb wel eens gesproken met de Britse minister van, die ook onder andere over visserij gaat. En um, nou, dan zegt hij ook van uh, nee, wij gaan straks over onze eigen wateren. En dan zeg ik nou ja oké, okay, maar wil je ook markt hebben straks voor je eigen producten? Dan zegt hij ja dat wil ik ook. Ik zeg, ja, dan zullen we dan toch wel afspraken moeten komen. Um, dus daar, ja, dat soort uh, discussies lopen. Alleen uh, Barnier noemen wij dat, de, mm -hmm. degene die dat coördineert in Europa, die voert uh, de directe onderhandelingen. Ja, Remco Teulings, um, mm -hmm. heeft Nederland genoeg? Invloed daarop, want heel veel moet mevrouw Schouten in Europa regelen. Yeah. Dat is een immense klus. Mm -hmm. uh, hoe, hoe zitten wij daar nu? Ik denk nog even terug aan afgelopen vrijdag, toen Mark Rutte natuurlijk met een, met een verhaal kwam over mm -hmm. Europa. Wat is de positie? Hoe, hè, hoe, hoe belangrijk kan Nederland zich maken daarin? Nou ja, het is een, een tour de force om uh, die mooie ja. Franse uitdrukking maar eens te gebruiken. Kijk, de minister kan natuurlijk uh, is natuurlijk bezig met druk zetten op de Europese Commissie om dat besluit over die pulsversrijen te herzien. Of in ieder geval in ons voordeel uh, te buigen. En, en, en verder is het, uh, is het lastig. Uh, mevrouw Schout heeft natuurlijk nog overleg met haar collega-ministers, uh, waar deze zaak ongetwijfeld nog eens uh, aan de orde zal komen. Maar de kans dat daar bijvoorbeeld haar Franse ambtenaar daar vervolgens iets heel anders van gaat vinden, dat, ja, die lijkt me vrij klein. Dus het is uh, ingewikkeld. Ja, maar eerst eens met de mensen op Urk praten, mevrouw Schout. Ik wens u heel veel plezier uh, daarbij vanmiddag en vanavond. En misschien ook nog een lekker bekje of een bakje kibbelingen. Dat uh, zal vast wel gaan lukken. Hartelijk dank. Okay, dank u wel voor dit gesprek. Vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit... Carola Schouten was dat. En Remco Teulings. Dank u wel. Tot morgen. Trending vandaag. Hier yeah. Ja, een filmpje over Donald Trump wordt veel gedeeld op Facebook. Het is een uh, compilatie gemaakt door de Huffington Post... van momenten waarop Trump zelf zegt dat hij ergens de beste in is. En dat zijn nogal wat momenten. Want Donald Trump is naar eigen zeggen eigenlijk overal de beste in. Behalve dan misschien in bescheidenheid. Nobody knows the system better than me. Nobody knows politicians better than I do. Nobody knows. Nobody's, nobody's better. Nobody's stronger. Than There's nobody bigger or better at the military than I am. I love the First Amendment. Nobody know, loves it better than me. Nobody loves the Bible more than I do. There is nobody that respects women more than I do. Nobody builds walls better than me. Nobody's in the history of... This country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. Nobody knows that better than me. Nobody I even understands it but me. Nobody can do it like me. Which is why I alone can fix it. I have Ivy League education, smart guy. I know words. I have the best words. I mean, like, I'm a smart person. Ja. Ik, soms gun ik onszelf een, een, een microprocentje hiervan. Ja, dat zou wel heel mooi zijn. Hè? Het ging overigens nog een minuut uh, langer door, oh, hoor. Maar okay, ik moest het kort houden. was Nee, het was, ook niet alles. Nee, ja. was ja. weer een compilatie van ja. de compilatie. Okay. Ja. Ja, goed. Zeg, je had het over Michael Jackson en dat je iets van zijn, uh, van zijn landgoed kon kopen? Ja, ja, want het landgoed van Michael Jackson, Neverland, staat al drie jaar lang te koop. In 2015 kwam het op de markt voor 100 miljoen dollar. Inmiddels is de prijs al gezakt naar 67 miljoen, want er konden geen kopers gevonden worden. Maar mocht je nu iets minder budget hebben, maar toch graag een stukje van Neverland willen kopen, dan kan dat, want een treintje uit Neverland wordt geveild en de startprijs is maar 2000 dollar. Oh, yeah. Het gaat om een kleine locomotief met erachter vier wagons die op een klein spoor rond een boom reden op Neverland. Je kunt erop zitten, maar het is dus niet de grotere locomotief die over het hele trein ging. Maar toch is het wel een uniek item, want het werd op Michael Jackson's verzoek op maat gemaakt in Duitsland. En het treintje werd in 2008 of 2009 al door een vent gekocht, toen de King of pop zelf al voorzichtig enkele items van zijn range ging veilen. Want hij woonde sinds de beschuldigingen dat hij kinderen zou hebben misbruikt op Neverland... niet meer op dat landgoed. Nou, die Fendi heeft het treintje nooit gebruikt. maar meteen in de opslag geplaatst. En omdat hij nu ziek is, doet hij het van de hand. Er is al één bot binnen van 2000 dollar. maar de verwachting is dat de opbrengst minimaal 10 keer zoveel zal zijn. Oké, okay, maar dat is dan nog minder dan een stu uitwonend studerend kind. Daarom, ik heb liever net dat begreep ik. Ja, ja, jij hebt liever dat. Ja, jij wilt het graag hebben. <laughs> ik wil het gewoon ja. hebben. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ga even nou, een stukje. Vinden, ja. inderdaad. Ja. Uh, gaan zo meteen maar hier even bij de NOS de boer op. Goed, dan het Nederlandse Songfestival uh, in IJsland. Ik, ik vond het een merkwaardige aankondiging, ja, vertel. Ja. Nou ja, niet in ons land, maar ook in IJsland... Ja. is het afgelopen weekend het nummer gekozen... dat de inzending zal zijn voor het Eurovisie Songfestival. In IJsland gingen daar verschillende tv-shows aan vooraf... waarin kandidaten die kans maakten... onder meer oude songfestivalliedjes coverden. En een van die liedjes was een Nederlands liedje... en dat is nu, vertaald in het IJsland, een enorme hit geworden daar. Luister maar. Yeah. after the storm, maar dan in het IJslands. Ja, dan krijgt meteen een hele andere lading. Ja, het ja, is dat toch ja, mysterieuzer. Ja, ja, ja. Ja, nee, het staat nu bovenaan in de IJslandse hitlijsten. Nou, mooi voor de common limits. Ja, inderdaad. En als je van chocola houdt... dan loont het misschien de moeite om een carrière-switch te overwegen... want Steenland Chocolate in Gouda zoekt een kwaliteitsmanager. En wat doet hij zoal? Nou, de hele dag chocola proeven. Je ja. mag uh, alles proberen, je moet het alleen wel helemaal opeten... want een stukje afbijten en de rest weer terugleggen... dat mag natuurlijk niks... Ja, verder moet je ook nog wat trainingsmateriaal voor productiemedewerkers ontwikkelen, trainingen geven. Uh, maar van chocola houden is wel de belangrijkste voorwaarde. Ja, maar volgens mij, als je één dag alles eet wat je, wat je zou willen, dan hoef je daarna niet meer, toch? Dat is ja, toch nou, ook altijd zo als je in een koekjesfabriek gaat werken. Ja, ik eten. geloof het niet. Want nee, ik hou toch jij nog steeds gaat eindeloos van koekjes. voor koekjes. Ja, ik denk het wel. <laughs> okay, goed. Nou, alles na te lezen. Misschien ook als je die functie ambieert op 1vandaag.nl. We zijn er morgen weer tussen 2 en 4. Zometeen Lara met nieuws en koop. Fijne middag.